Ik zou ook in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. We hebben het vandaag gehad over een zaak die ons allen aangaat, namelijk over geluk. Iedereen wenst gelukkig te zijn in dit wereldse leven. En iedereen die streeft ernaar om dit ook te bereiken. Maar de meeste mensen, wanneer zij uiteindelijk zover zijn dat ze denken gelukkig, worden, dan komen zij tot de ontdekking dat de zaken die zij al die tijd hebben proberen na te streven, of het nou gaat om geld, mooie vrouw, veel kinderen, een belangrijke positie binnen de samenleving, en ga zo maar door, als zij zover zijn, dan ontdekken zij dat ze nog steeds niet gelukkig zijn. En waarom? Omdat geluk niet gebaseerd is op dit soort zaken. Geluk is namelijk gestoeld op een hele andere zaak. Namelijk het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Geluk komt voort uit het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En het naleven van de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala. En het volgen van de weg van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Kort gezegd, geluk is enkel en alleen te vinden in de islam. Want de islam is het geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah heeft de mens geschapen en hij weet wat hem gelukkig maakt. En dat is de islam. Vandaar dat hij de islam aan ons heeft geopenbaard. De islam, beste mensen, is het geloof van alle profeten voorheen. De islam is het enige geloof dat telt bij Allah subhanahu wa ta'ala. De islam is het geloof dat in overeenstemming is met de natuurlijke aanleg van de mens. De profeet geeft te kennen dat iedere pasgeborene ter wereld komt met een bepaalde overtuiging. Of beter gezegd met een bepaalde natuurlijke aanleg. Wat is die natuurlijke aanleg? Dat is de islam, beste mensen. De islam maakt ons duidelijk waar de mens vandaan komt. En wat de bedoeling is van zijn bestaan. En waar die naartoe gaat. Allah leert ons dat hij de jin en de mens slechts heeft geschapen om hem te aanbidden. De islam bestaat uit een geloofsovertuiging die verankerd is in het hart en bestaat uit daden die tot uitvoer gebracht moeten worden. De islam is een combinatie van innerlijke en uiterlijke overgave. De islam, beste mensen, is een geloof van rechtvaardigheid en nodigt uit naar rechtvaardigheid. Het is voldoende om te weten dat Allah zegt in de Koran, laat de haat die jij voelt voor iemand jou er niet toe dragen om hem onrecht aan te doen. Wees altijd rechtvaardig zegt de islam. Jegens jouw vriend, jouw naaste. Maar ook jegens iemand die een vreemde is. En iemand die een vijand van je is. De islam beste mensen is het geloof van eenheid. Van harmonie. Van saamhorigheid. Het is voldoende om te weten dat de profeet heeft gezegd. De moslims. Wat betreft hun onderlinge barmhartigheid. Wat betreft hun onderlinge genade. De manier waarop zij met elkaar omgaan. Dat is te vergelijken met één lichaam. Als een lichaamsdeel ziek is. Dan zul je zien dat de hele lichaam sympathiseert eigenlijk met dat ene lichaamsdeel. In de vorm van wat? In de vorm van koorts en slapeloosheid. Het hele lichaam lijdt omdat één lichaamsdeel lijdt, beste mensen. De islam is een geloof van je best doen: keihard werken, de mouwen opstropen, het tegenaan gaan. Je moet zwoegen. Bloederen, werken voor je bestaan, werken voor je geld. De profeet zegt in een prachtige overlevering, een sterke mokmin is beter en geliefder bij Allah dan een zwakke mokmin. Ook zegt de profeet in een andere overlevering. Hij zegt namelijk, de hoogste hand, de hoogste hand met andere woorden, de hand die geeft, is beter dan de laagste hand. De hand die aanneemt. Degene die geeft is beter dan degene die krijgt, zegt de profeet sallallahu alayhi wa en dit is een uitnodiging van zijn kant, voor ons allen, om nog meer ons best te doen. Laat zien dat jij een moslim bent en dat je hardwerkend bent. Heb een eigen bedrijf, heb een studie, doe iets, onderneem iets. Laat die mensen zien dat wij juist degene zijn die een aanwinst zijn voor deze samenleving. En niet dat wij, zoals menig man zegt, eigenlijk zoals sommigen zeggen, dat wij parasieten zijn. En dat wij alleen maar willen profiteren. Laat ze zien, zoals de profeet zegt, wij zijn de beste, wij zijn degene die geven. Wij hoeven niks. Wij geven alleen maar, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. De islam is een geloof dat geschikt is voor welke plaats dan ook. Voor welke tijd dan ook. Voor welke samenleving dan ook. En dat is logisch. Want het gaat hier om een universeel geloof. Dat bedoeld is voor iedereen, voor alle plaatsen. De islam, beste mensen, is een geloof dat waakt over het verstand, over de hersens. Vandaar dat zaken zoals alcohol en drugs verboden zijn gemaakt. De islam is een geloof dat waakt over het bezit. Vandaar dat wij zien dat Allah subhanahu wa ta'ala ons opdraagt in de Koran: hetgeen wat aan ons is toevertrouwd terug te geven aan de eigenaar. En we zien ook dat Allah subhanahu wa ta'ala prijzenswaardig spreekt over degene... die de dingen die aan hun zijn toevertrouwd weer teruggeven aan de eigenaar. We zien ook dat de islam diefstal heeft verboden, het stelen heeft verboden. De islam, beste mensen. Waakt ook over iemands leven. Het is ons niet toegestaan om iemand te doden. Zoals jullie weten. En degene die dat doet. Hem staat een grootse bestraffing te wachten. Een verschrikkelijke bestraffing te wachten. De islam beste mensen is een geloof. Dat waakt over de gezondheid van de mens. Over jouw gezondheid. En er zijn zoveel versen. Die als bewijs hiervoor kunnen dienen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Allereerst zegt hij: van, Als je naar de moskeeën gaat, naar het gebed gaat, beter gezegd. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala: Trek je mooiste kleren aan. Daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala: En eet en drink. Maar verkwist niet. Verspil niet. Overdrijf niet daarin. De geleerden hebben gezegd: Dit vers, alleen dit vers, is voldoende om gezond voor het leven te gaan. Want als jij zuinig bent met je eten en drink. Je overdrijft niet daar. Dan zul je gezond door het leven gaan. Dan zul je het meest aangename leven kennen. In het wereldse leven. Maar er zijn ook andere zaken. Bijvoorbeeld het verbod op alcohol. Het verbod op roken. Het verbod op sigaretten. Sommige mensen kunnen het nog steeds niet laten. Om te roken. Deze zaken zijn verboden gemaakt door de islam. Waarom? In eerste instantie. Het is een vorm van zondigheid. Ten tweede. Je berokkent jezelf schade toe. En toch blijven de mensen gewoon roken. De islam beste mensen is een geloof die ook in overeenstemming is met de wetenschappelijke ontdekkingen van vandaag de dag. Ik heb verwezen naar een boek die geschreven is eigenlijk zeg maar, door een Franse schrijver. En hij heeft eigenlijk de Bijbel en de Koran en de Torah naast elkaar gelegd. Om te kijken welk boek komt het meest overeen met de ontdekkingen die vandaag de dag zijn gedaan. Hij zegt, de Torah en de Bijbel zijn in strijd met de wetenschappelijke bevindingen van vandaag de dag. De Koran, zegt hij, de dingen die daarin staan komen overeen met de wetenschappelijke bevindingen van vandaag de dag. En dat kan ook niet anders, want de Torah en de Bijbel zijn natuurlijk gewijzigd en veranderd. Maar de Koran is in zijn oorspronkelijke staat gebleven. Dus wat erin staat, is waarheid. De islam, beste mensen, is ook een geloof van de ware vrijheid. Als je het hebt over vrijheid waar iedereen vandaag over spreekt, de islam is het geloof van de vrijheid. Het is jou toegestaan om na te denken. Het is jou toegestaan om te gaan en te komen waar je wilt. Het is jou toegestaan om te genieten van je leven. Niks op tegen. Maar toch worden er soms bepaalde beperkingen opgelegd. Waarom? Ten bate van jezelf. Maar het kan niet zo zijn dat wij de mens de vrije loop laten. Hij doet maar wat hij wil. Alles wat hij wil, doet hij. Als dat het geval is, dan zal men gegarandeerd bederven. Dan zal men gegarandeerd dwalen. Dan zal men gegarandeerd ontsporen. Vandaar dat de islam een aantal beperkingen heeft voorgeschreven. En degene die de weg van de islam volgt, zal de ware vrijheid kennen. Wat voor vrijheid? Dat hij zich losmaakt van het aanbidden van alle geneugtes, Van alle mensen. Van alle dieren. Van alle schepselen. ...en dat hij zich vrijmaakt voor het aanbidden van de enige ware God, Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij een dienaar wordt van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan pas zal de persoon de ware vrijheid leren kennen. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot diegenen te maken... ...die in aanmerking komen voor de ware vrijheid... ...en ook zichzelf met recht dienaren van Allah subhanahu wa ta'ala mogen noemen... ...en die uiteindelijk ook plaats zullen nemen... In het andere niveau van het paradijs namelijk al-firdaus al-a'la wa subhanakallahumma b'hamdik ashadu an la ilaha illa ant astagfirka wa